Schrijf met het NOS Journaal. In de Stad Schouwburg in Amsterdam wordt vanavond met het traditionele boekenbal de afdracht gegeven voor de boekenweek. Vanaf 8 uur mogen de genodigden over de rode loper naar binnen. Op het bal speelt onder andere de Big Band van het Metropoolorkest. Thema van het jaar is vriendschap en andere ongemakken. Het boekenweek Geschenk, Heldere Hemel is geschreven door de Vlaamse schrijver Tom Lano. En wordt verspreid in een oplage van bijna 900.000 exemplaren. Dichter en columnist Nico Dijkshoorn schreef het boekenweek AC verder alles goed. Op vertoon van het boekwerk Geschenk kunnen mensen zondag in heel Nederland gratis met de trein. In zijn stal in Bretagne is de Franse superstier Jocko Besnay overleden. Het zwartbonte rund was de vader van 300.000 tot 400.000 melkkoeien van het ras Prim Holstein. Precieze getal is niet bekend omdat niet alle landen zijn komelingen registreerden. Ook in Nederland lopen duizenden dochters van Jocco rond. De Franse landbouwcoöperatie die zijn eigenaar was verdiende 15 miljoen euro aan hem.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 Wie het verbod overtreedt kan onder de boete uitkomen door aparte geventileerde rookruimtes in te richten. De EK-voetbal wordt deze zomer gehouden in Oekraïne en Polen. Het begint op 8 juni. Het weer vanavond enkele opklaringen, maar vannacht weer zwaar bewolkt. minimaal rond 6 graden, morgen droog en bewolkt, maar in het zuiden af en toe zon. Het wordt dan 10 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Dit was het NOS -journa.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 Welkom bij de Hoop Magazine. Mijn naam is Els van Weijen. Bij mij te gast in de studio is Helga Waiers. Helga werkt voor de afdeling Begeleid Zelfstandig Wonen van de Hoop. Helga, van harte welkom in de studio. En uh, wij gaan zo verder praten. U eerst MUZIEK Ga jij, begeleid cliënten van de hoop die een eigen woning huren. Op, maar dan op het terrein van, van de hoop. En waarom hebben die mensen eigenlijk nog begeleiding nodig? Want ze wonen dan toch alweer op zichzelf in feite. Ja, de periode van opname is voorbij. Mm -hmm. Mensen gaan inderdaad op zichzelf wonen. Um, ja, er is eigenlijk een veelheid aan factoren. Um, het kan puur zijn omdat mensen geen andere woning hebben kunnen vinden. Tot dan toe. Mm -hmm. Maar heel vaak... Uh, ja, is behandeling nog niet echt uh, dusdanig afgerond... dat mensen ook uh, ja, voldoende vertrouwen in zichzelf hebben... Om, uh, om de grote stap naar totale zelfstandigheid uh, te zetten. Ja. En dan is het dorp van de Hoop uh, hier eigenlijk toch nog... een redelijk veilige plek om verder tot ontwikkeling en herstel te komen. Oké, okay, en waar hebben ze dan nog niet vertrouwen genoeg in? Dat ze clean kunnen blijven of dat ze voor zichzelf kunnen zorgen? Waar, waar moet je ze dan bij helpen? Um, nou, dat kan met een heleboel uh, factoren te maken hebben. Inderdaad, uh, terugval, als mensen hier opgenomen zijn geweest uh, in verband met een uh, drugsproblematiek, mm -hmm. is uh, terugval ligt altijd op de loer. Hè? Ja. Dat als je eenmaal uh, verslaafd bent geweest, dan blijft dat zeg maar een zwak punt in je leven. En uh, verhuizen is altijd al een uh, stressvolle gebeurtenis. Mm -hmm. Dus uh, het kan daar zeker ook mee te maken hebben. Maar ook dat mensen hun financiën bijvoorbeeld nog niet uh, goed op orde hebben. Ja. Vaak is daar uh, in de periode van uh, fulltime opname niet eens de ruimte voor geweest... om de financiën echt goed op orde te krijgen. Um, relaties is een ontzettend belangrijk onderdeel van herstel. Maar soms zijn mensen binnengekomen met een... Uh, ja, ik zal maar zeggen een relationele puinhoop. Mm -hmm. En ook dat is niet altijd uh, voldoende uitgewerkt en opgeruimd. Uh, waardoor mensen nog niet kunnen steunen op een, uh, op een stevig netwerk. En dan gaan jullie ze helpen? Dan proberen wij ze te helpen om uh, samen dat netwerk te verstevigen. Uh, ja, uh, zo nodig uh, herstel in relaties, bijvoorbeeld familierelaties, mm. uh, op te pakken. En uh, ja, te kijken of dat, uh, of dat er langzaam dan toegegroeid kan worden naar uh, een steviger sociaal netwerk. Okay. En op den duur natuurlijk gaan mensen uiteindelijk wel helemaal op zichzelf. Oké, okay, we gaan er zo direct uh, verder over praten. We gaan nu eerst nog eventjes naar muziek. Because we believe... Helga, um, je noemt net eigenlijk hele verschillende dingen waarbij je men, waarin je mensen bij je begeleidt bij je begeleid gewoon. we gebruiken het trouwens als afkorting BZW even voor de luisteraar. Anders uh, moeten we dat steeds helemaal zeggen. Um, je had het over uh, mensen die een terugval hebben in, in drugsgebruik. Uh, dat je ze helpt bij uh, nou, hoe ze gaan wonen uh, met hun relaties, met hun financiën. Ik heb uh, een beetje de indruk van dat je een manusje van alles moet zijn om, uh, om dat allemaal uh, te kunnen doen. Uh, ja, hoe, hoe pak je dat praktisch op? Um, nou, een mannetje van alles dat, dat is het eigenlijk ook Om eerlijk te zijn wel okay. Het is heel breed En hoe pak je het op um, Ja, Uiteindelijk geeft de cliënt zelf aan Wat zijn of haar hulpvragen zijn mm -hmm. Dus uh, datgene wat de cliënt voordraagt Dat is ook hetgene Waar je mee aan de slag gaat En dan kan ik me ook voorstellen Dat er ook wel eens een cliënt is Die zegt, uh, het, met mij is alles goed Niks aan de hand en wat doe je dan? Dan ga je ze de deur voorbij? Of, uh... um, nee, dat is... Uh, kijk, als mensen hier wonen... Dan gaan we er ook vanuit dat er een hulpvraag is. Mm -hmm. En dat wordt van tevoren ook met mensen besproken voordat ze komen. Dan is er een uh, intakegesprek. Ja. En dan wordt de vraag gesteld waar mensen aan willen werken. Dus uh, daar zullen we dan ook altijd op terugkomen. En mensen mm -hmm. hebben sowieso uh, in het begin wekelijks... En daarna onderweken de week hebben ze altijd een gesprek. Ja. Maar ze bepalen wel voor een groot deel zelf ook de inhoud van die gesprekken. En als mensen naar aanleiding van de vraag die ik stel over financiën zeggen van... ...nou ja, nee, alles klopt, alles gaat goed met de financiën... Mm -hmm. ...ja, dan kan dat waar zijn. Maar dat kan ook best eens vies tegenvallen. Ja, ja. Maar controleer je dat dan of geloof je ze standaard op hun woord? Um, ik controleer het niet. Mm -hmm. Om eerlijk te zijn geloof ik ze ook niet standaard op hun woord... Dat heeft helaas de praktijk mij wel geleerd. Ja. Maar ik schenk ze het vertrouwen. En dat zeg ik dan ook. Ik zeg van oké, okay, als jij dat zegt... dan moet ik dat aannemen. Want ik kan niet in hun uh, financiën gaan graven zonder nee. hun toestemming. Ik kan wel zeggen van ik wil je erbij helpen. Ik wil je helpen het overzicht uh, te krijgen. Ik wil je helpen ja, als er schulden zijn om dat op een rijtje te zetten. En uh, te zorgen dat we eventueel samen naar de schuldhulpverlening gaan. Ja. Maar als mensen tegen mij uh, mooi weerspelen, dan, uh, ja, dan kan ik daar verder niet zoveel aan veranderen. En daarom is het zo belangrijk dat mensen zelf een veranderwens hebben en ook eerlijk durven te zijn ja. naar zichzelf toe. Je zegt een veranderwens, dat, dat, vind, ik, ja, dat vind ik eigenlijk wel een heel mooi uitgeluk. Maar uh, is, is die de standaard? Ik bedoel, mensen kiezen er natuurlijk zelf voor om uh, gewoon nog te gaan doen. Ja. Maar merk je dan ook van vaak dat mensen toch op een gegeven moment iets hebben van... Nou ja, laat maar zitten en uh, ik wil er eigenlijk niet meer aan werken. Ja, helaas kom ik dat regelmatig tegen. Ja. Dus uh, dat mensen... Ja, ze komen hier binnen vaak vanuit een enorme grote druk. Hè, de, de verslaving of de andere problematiek heeft hen uh, on, ja, soms tot aan de grond gebracht. Mm -hmm. En dan is het een hele opluchting om in een veilige setting ja, verzorgd te worden. En ja, dan is het heerlijk om... Uh, clean te worden, tot rust te komen ja. mensen om je heen te hebben die alle begrip voor je hebben ja dan ga je naar het BZW en dan uh, moet je toch een heel stuk meer zelf aan de bak je moet je huisje gaan schoonhouden, je moet voor jezelf koken boodschappen mm -hmm. doen en alle verantwoordelijkheden die je maandenlang los hebt kunnen laten die komen weer op je af ja. dus eigenlijk is BZW ja toch wel de test van nou heb je uh, op ...de groep tijdens de opname... Uh, ...voldoende vaardigheden geleerd... ...om ook weer voor jezelf te zorgen... ...en om je verantwoordelijkheden te dragen. Ja. En wat maak je het meeste mee... ...van dat mensen dat wel kunnen of niet kunnen? Um, nou, laat ik het zo zeggen... ...ik denk dat net iets meer... ...dan de helft van de mensen het wel kunnen. Ja. Um, maar daarin... ...is het toch heel wetselend... ...of dat ze succesvol afronden... Um, Vaak is het afhankelijk van hoe eerlijk durven mensen naar zichzelf te kijken. En hoe eerlijk durven ze dat ook in de begeleiding aan te geven. Mm -hmm. Hoe eerlijker mensen zijn. Hoe meer kans er is dat ze uh, succesvol kunnen afronden. En ja, ook datgene geleerd hebben wat ze nodig hebben om verder te kunnen. Ja, ja. Ja. Um, en, maar stel nou voor, um, iemand uh, gebruikt weer drugs. Zelfs, laten jullie die persoon dan in zijn huisje? Of... Um, Wordt dan, uh, gaat hij dan terug uh, naar, naar de groep waar hij vandaan kan hoe, hoe, Ik kan me voorstellen dat jullie zo iemand niet zomaar in zijn huisje kunnen laten zitten. Nee, dat klopt. Um, we hebben daar uh, testmogelijkheden voor. Mm -hmm. uh, mensen moeten dan nu en dan urine inleveren. om uh, ook te laten zien dat ze niet meer gebruiken. En komen we erachter dat er wel sprake is van gebruik. dan uh, worden mensen in eerste instantie uh, voor een week teruggeplaatst, uh, omdat het. ...vaak heel erg moeilijk is als je eenmaal begonnen uh, bent met gebruiken om uh, die cirkel weer te doorbreken. Dus dan is het gewoon prettig om uh, even een tijdje niet zelfstandig te zijn. Ja. De deuren van die afdeling zitten ook op slot, zodat mensen gewoon echt even een week ja, puur uh, aan zichzelf kunnen werken... ...en los kunnen komen weer van het middel waar ze weer uh, naar gegrepen hebben. Ja. En daarna krijgen ze gewoon weer een tweede kans, of mogen ze gewoon terug naar hun huisje. Dat is afhankelijk van hoe ze die week invullen. Als we merken dat mensen serieus met hun opdrachten die ze krijgen bezig zijn en uh, laten zien uh, inzicht te hebben in uh, ja, hun probleem. Dan uh, meestal zullen we ze dan nog een kans geven. Ja. Maar gebeurt het daarna op korte termijn weer. Ja, dan blijkt dat er toch niet uh, voldoende basis is gelegd. En zullen we advies geven om uh, opnieuw naar een uh, 24 uur opname te gaan. Oké, okay. dan gaan we zo lekker over verder praten. We gaan eerst nog eventjes naar uh, muziek. Uh, Brian Dirksen met I Am Standing. I am, standing your wings. I am resting in your shelter. Your great spend my sheep and it makes me want to say blessed be the name of the Lord blessed be the name of the Lord I will bless your holy name for Je zei net van dat het heel belangrijk is... Uh, of mensen goed afronden bij je zelfstandig gewoon uh, de, de eerlijkheid. van Dat mensen die eerlijk durven te zijn... dat die het vaak uh, redden. Ja. Om het maar even zo uh, te noemen. Ja, zeker. Kun je dat wat verder uitleggen? Van waarom is die eerlijkheid zo belangrijk? Um, waarom is eerlijkheid zo belangrijk? Dat heeft vooral te maken met... Um, als je... ...naar jezelf kijkt... Um, ...ja... ...dan is er in je hart iets... ...wat leeft... ...en als datgene wat in jouw hart leeft... ...niet uh, gedeeld kan worden... ...met andere mensen... ...dan zit daar blijkbaar iets wat niet klopt... Um, ...ja, de Bijbel die spreekt daar ook over... ...dat uh, God... ...is een God van waarheid... Mm -hmm. uh, Jezus zegt over zichzelf... ...ik ben de weg, de waarheid en het leven... En als wij zelf uh, niet met onszelf in waarheid wandelen, dan, dan gaat er iets scheef, dan klopt er iets niet. Ja. En um, als je in behandeling bent en problemen hebt en er is geen ruimte voor de waarheid, dan hou je jezelf voor de gek. En hoe erg is het als je jezelf voor de gek houdt? Mm -hmm. Want hoe kun je dan tot herstel komen? Maar als je het hebt over eerlijk zijn, heb je het dan alleen over eerlijk zijn, over eventueel drugsgebruik of drankgebruik of ook over andere dingen waar mensen eerlijk over moeten, moeten worden um, nee dat heeft natuurlijk wel ook met middelen gebruik te maken, mm -hmm. maar het heeft ja, het heeft eigenlijk met alles te maken um, kijk, ik bedoel niet dat mensen uh, per se alles moeten vertellen uh, want iedereen heeft daarin zijn grenzen, uh, zeker als het gaat om uh, intimiteit, dan kan het heel ja um, heel belangrijk zijn... dat je bepaalde intimiteit... voor jezelf kunt houden. Ja. Maar als je merkt in je behandeling... dat je tegen dingen aanloopt... en nou, we hebben het al eerder genoemd... Hè, dat kan zijn met financiën... het kan ook zijn met uh, bepaalde pijn... waar je mee rondloopt en waarvan je merkt... dat het boosheid bij je oplevert. Mm -hmm. maar misschien heeft dat wel te maken... met je begeleider. Misschien vind je dat je begeleider... Um, irritant is, de ja. verkeerde vragen stelt. Um, nou, het kan van alles zijn. Ja. Maar als je daar niet eerlijk over bent, um, dan ga je die dingen dus lopen verbloemen. Ja. En uh, dan uh, komt er geen ruimte voor heling. Want de ruimte voor heling, die wordt gecreëerd doordat de waarheid besproken kan worden. Mm -hmm. En um, als je jezelf niet eens eerlijk in de ogen durft te kijken, dan blijf je op een gescheurd fundament staan komt er niet de ruimte om tot die heling te komen. Nee. Nou kun je natuurlijk niet namen noemen... en niet heel duidelijk voorbeelden geven... maar uh, kun je zonder die namen te noemen... een beetje proberen uit te leggen... Zo van wat je dan ziet in processen bij mensen... die op een gegeven moment wel echt voor kiezen... om, om eerlijk te worden. Zo van Wat je dan echt ziet veranderen. Wat je ziet veranderen... is dat mensen... durven door de pijn heen te gaan. Mm -hmm. Want uiteindelijk is dat... een van de basisvaardigheden die je nodig hebt... om uh, de pijn... die het leven met zich meedraagt... Um, te durven accepteren... als onderdeel ook van jouw leven. Want dat is eigenlijk de reden... waarom heel veel mensen in de problemen terechtkomen. Omdat hun niet goed geleerd is... om wat voor reden dan ook... Mm -hmm. uh, hoe ze met de pijn van het leven om moeten gaan En daar gaan ze dan middelen voor gebruiken Om die pijn te onderdrukken Sommige mensen gebruiken daar middelen voor Maar andere mensen die uh, komen in Foute relaties terecht mm -hmm. Andere mensen gaan, uh, gaan zich op een aparte manier gedragen Er zijn zoveel verschillende middelen Om de pijn van het leven te willen ontlopen Of ontduiken ja. Ja. Uh, andere mensen komen terecht in een enorm stuk ontkenning Maar raken daardoor dan psychisch in de knoop Dus er is een veelheid aan methodieken om de pijn van het leven te ontlopen. En pas ja. op het moment dat je durft het leven aan te gaan met de goede dingen, maar ook de kwade dingen. Die diepte ja, door te gaan, zeg ja. als het ware. Dan ga je zien dat mensen gaan veranderen. En het gekke is dat die pijn niet afbreekt, waar mensen vaak bang voor zijn. Maar die pijn loutert je en maakt je meer en mooie mens. Dat. Uh... Ja, dat, dat klinkt echt heel bijzonder. We gaan er zo direct nog even over verder praten. We gaan eerst luisteren naar Sons of Cora. From the waves of violence Als ik jou zo hoor praten, dan uh, nou hoor ik eigenlijk heel veel uh, passie voor de mensen met uh, wie je werkt. Uh, ook heel veel overtuiging voor over wat er allemaal mogelijk is. Um, hoe vind je het werk in het algemeen om te doen? Um, ik vind het geweldig werk. Ja. Ik ben er ontzettend blij mee dat ik dit werk mag doen. Mm -hmm. Tegelijkertijd vind ik het ook wel heel zwaar werk. Ja, juist omdat mensen niet alleen naar zichzelf niet eerlijk zijn, maar ook naar mij als begeleider ja. niet eerlijk zijn. Ja. En, en zie, um, zie je dat vaak ook al? Ja. Of ook, als ze, ook als ze heel wat anders zeggen? Ja, ja dat weet je vaak wel. Ja. Ja. Soms voel je het aan. Um, ik ben denk ik redelijk naïef van mezelf. Dus uh, bij mij kan het redelijk lang duren voordat er uh, ineens een, uh, een schakel omgaat. Dat ik gewoon weet van nou hier kloppen dingen niet. Mm -hmm. Maar ja, je bouwt een vertrouwensband op met mensen. Je praat over hele diepe dingen. Ja. En als mensen zichzelf voor de gek houden dan... Is dat verdrietig Want je wilt graag dat mensen tot herstel komen En zolang ze zichzelf voor de gek houden Ja Gaat dat herstel mo moeizaam tot ja. niet En dat, dat is gewoon Verdrietig, maar als ze jou ook voor de gek houden En keihard tegen je liegen ja, dan doet dat pijn. Want je bouwt wel een band op met mensen. Ja. En natuurlijk, mensen zeggen dan van... Ja, je moet je professionele afstand bewaren. Ja, maar dan heb ik het over de professionele nabijheid... die ook nodig is om mensen te kunnen helpen. Ja. En die nabijheid, die kost iets van jezelf. Mm -hmm. En dus daar stop je ook iets van jezelf in. Ja. En ja, dat betekent dat mijn werk ook zwaar is in dat opzicht. Want ik moet veel incasseren op dat gebied. Ja. Um, nou, ben jij... Uh, ervoor opgeleid uh, nou kan ik me voorstellen, er zijn ook mensen die, zitten, die luisteren dit programma en die hebben misschien ook wel vermoeden dat er mensen in hun omgeving zijn uh, ja, waarbij er misschien iets niet klopt of die misschien een probleem hebben uh, dat ze misschien daar gewoon een vermoeden over hebben wat voor tips zou je die mensen nou kunnen geven, eerst bijvoorbeeld om echt zeker te, kunnen, zeker te weten van dat er iets ja, met mensen mis is van, wat, wat kunnen daar uh, signalen van zijn, zeg maar ...vaak merk je het zelf wel. Um, als mensen je ontwijken... ...geen oogcontact maken... Mm -hmm. ...dan is dat al een teken van... ...dat er iets niet klopt. Uh, vaak zie je het aan houding van mensen... ...die niet open is. Ja. Maar ja, het kan ook gewoon zijn... ...dat je ziet of, of merkt dat mensen gebruiken... ...afspraken niet nakomen... Um, ...financieel in de problemen zijn... ...jou regelmatig geld komen mm -hmm. vragen. Nou, ik zou... Zeker niet aanraden om mensen makkelijk geld uit te lenen. Want dat is vaak een, ja, een probleem waar je dan jezelf ook in mee laat nemen, zeg ja. maar. Mm -hmm. um, ja, er kunnen nog meer signalen zijn. Um, soms zijn mensen heel erg aanhankelijk, komen ze dichterbij dan dat jij zou willen. Mensen die aan je vastplakken als het ware... Ja. Uh, ja, dat kunnen ook mensen zijn die ernstige nood hebben, ja, ja. maar die je dan het liefst als een vlieg van je af zou willen slaan, ja. zeg maar. En nou goed, dan, dan weet je dus dat er iets mis is. Uh, maar dan is het nog uh, vers twee, zeg maar, om dat echt bespreekbaar te maken. Want jij zegt van uh, nou ja, jij moet ook gaan praten ook als je de indruk hebt van dat mensen je eigenlijk voorliegen. Uh, hoe, hoe kunnen mensen, gewone mensen, zeg maar dat doen? Van hoe, kun je, hoe kun je zeg maar naar de bijkomen komen en mensen misschien helpen ook? Nou, wat heel belangrijk is, is dat je um, voldoende liefde in je hart hebt voor die persoon. Mm -hmm. Als je dat niet hebt, dan zou ik er sowieso niet aan beginnen. Want? Um, uh. Want je hebt uh, eigenlijk liefde nodig om met, met de pijn en moeite van andere mensen om te kunnen gaan... Mm -hmm. om je daarvoor open te stellen. En um, ja, als je weerstand hebt tegen mensen dan kun je al heel snel uh, meer schade aanrichten... Dan, uh, dan dat je iets goeds gaat doen. Ja. Dus ervaar je dat, je dat je iemand wel zou willen helpen... maar geen liefde hebt. Begin dan eerst maar eens met bidden... Uh, voor die persoon en om meer liefde. En als je wel ervaart dat je liefde voor iemand hebt... Mm -hmm. ja, dan uh, denk ik dat het beste wat je iemand kunt geven... dat dat je tijd is. Je tijd? Je tijd, ja. Ga, uh, ga gewoon iets samen doen met iemand... Uh, ontwikkel een, een stukje vertrouwen mm -hmm. Dat is het allermooiste wat je mensen kunt uh, bieden Maar waar, waarom is het dan belang, zo belangrijk om, om gewoon je tijd te geven of, of gewoon te zijn zeg maar Nou je weet niet wat die persoon heeft meegemaakt Heel veel mensen die in de problemen zijn gekomen Die hebben vertrouwensbreuken gehad in hun verleden mm -hmm. En die zijn zo verschrikkelijk teleurgesteld in mensen Dat ze bijna niet meer durven te geloven Dat er iemand nog wel in hun geïnteresseerd is Dus je moet dat dan langzaam op gaan bouwen Ja Oké, okay, ja. Uh, nou, ik wil ik nog even verder met jou praten over uh, wat, uh, wat we dan uh, zouden kunnen doen uh, gewoon voor mensen die we tegenkomen. We gaan eerst nog even naar muziek luisteren. Um, Heart to Soul. That impressed because you paid the Je zei net dat het vooral heel belangrijk is dat je mensen lief hebt als je ze wil helpen. En dan denk ik, ja, als christenen wordt eigenlijk van ons gevraagd dat we er zijn voor onze naasten. Waarom is het dan ook nog zo belangrijk om van ze te houden? Als je voor iemand er wil zijn, um, ja, dan is liefde een heel belangrijk aspect. En dat hmm. klinkt allemaal heel hoogdravend, maar ja, uh, liefde, dat heeft heel veel gezichten. Uh, liefde is uh, iemand al kunnen dienen. Mm -hmm. um, ja, Misschien uh, betekent het uh, in het ene geval... een keer met iemand naar, de, naar een uh, kledingbank gaan. Of um, met iemand uh, papieren invullen... waar hij zelf moeite mee mm -hmm. heeft. Maar dat is inderdaad van liefde, want het kost tijd. Ja, maar uh, als ik aan liefde denk... dan denk ik ook aan een soort warm gevoel voor iemand. Maar uh, bedoel jij dat ook? Want dat je ook echt... Uh, dat je alleen dan mensen kunt helpen die je eigenlijk wel aardig vindt? Nee, ik bedoel niet zo per se dat je een warm gevoel moet hebben. Mm -hmm. um, als wel dat je bereid moet zijn om te investeren in die persoon. En uh, ja, dan is. Uh, liefde is, is heel vaak een daad. Het is niet altijd alleen maar een gevoel. Mm -hmm. um, maar die daad moet je wel kunnen neerzetten. Je, ja, je moet die. Uh, die liefde in actie kunnen brengen. Dus je moet het eigenlijk willen. Ja. Oké. Okay. Ja. En hoe doe, jij, hoe doe jij dat dan bijvoorbeeld in je werk? Want ik kan me voorstellen dat je ook wel eens mensen tegenkomt. Dat je denkt, nou ja, van dat, dat je gewoon echt geen klik hebt met, met een cliënt. En ja, daar ga je dan wel iedere week of iedere veertien dagen een gesprek mee voeren? Ja, dat gebeurt wel eens. En dat is inderdaad lastig. En uh, nou ja, wat ik dan doe is uh, dat ook met mijn collega's delen. Uh -huh. uh, we bidden ervoor. En ja, soms kom je dan tot de verrassende ontdekking dat je gevoel daarin op een gegeven moment omdraait. Hè? Dat het uh, makkelijker wordt, dat, uh, dat er toch een band ontstaat met zo ja. iemand. Maar soms gebeurt het ook ja, dat het gewoon echt uh, niet klikt. En dat iemand ook ja, bijvoorbeeld jou niet uh, in zijn hart wil laten kijken. Ja, en dan uh, zie je dat er ook op een gegeven moment het contact uh, wordt afgerond, uh, vaak door de cliënt. Ja. En een enkele keer kan het ook verstandig zijn om gewoon ook het contact hè, tussen de begeleider en de cliënt bespreekbaar te maken. Als de cliënt dat ook ervaart, hem of, hem of haar hè, de mogelijkheid te geven een, een andere begeleider te zoeken. Want je moet niet willen zijn wetens in een hulpverleningsrelatie gaan zitten die niet werkt. Nee. Dat is zonde van de tijd van, uh, van die persoon. Mm -hmm. Maar ja, ook jammer in het begeleidingscontact. Dat moet je niet willen. Nee. nee. Uh, nog heel eventjes terugkomen op wat uh, zeg maar mensen thuis dan kunnen doen... ...als ze er voor andere mensen willen zijn. Kun je nog wat tips geven over van, ja, hoe ze nou, dat nou echt praktisch kunnen maken? Nou ja, bijvoorbeeld... Uh, nou ja, goed, ik zal het niet, zal niet te specifiek maken... ...maar bijvoorbeeld iemand met een drugsprobleem... ...of uh, nou ja, iemand die gewoon, gewoon ongelukkig is. Uh, van, van, ja, wat voor dingen... Je, je zei toen dus straks al van... Uh, ...neem vooral tijd voor ze... ...maar wat voor dingen kun je dan echt met ze gaan doen? Ja, nou, iedereen heeft wel iemand in zijn omgeving die bijvoorbeeld depressief is. Dat is echt een uh, hele grote volksziekte. Mm -hmm. En ja, doe dingen die um, het contact verbeteren. He, en, en dan zeg ik tegen mensen, ga bijvoorbeeld uh, met elkaar wandelen. Zeker voor depressieve mensen is dat heel erg goed. Mm -hmm. he, om in de natuur te zijn, frisse ja, ja. lucht. Um, maak oogcontact met mensen... Maak gevoelens bespreekbaar. Dat zijn dingen die heel belangrijk zijn. Um, ja, ik raad dan af om bijvoorbeeld televisie te gaan kijken of naar de bioscoop te gaan. Want dan kom je niet over jezelf in gesprek. Ja, dan zit je naast de kamer, er gebeurt voor de rest niks. Nee, in ieder geval te weinig. Ja. Um, dus ja, in de natuur zijn, um, uh, fietstochtjes maken. Um, nou, wat ik al zei, wandelen, je kan ook uh, gaan kanoën. Het zijn juist uh, vaak dat soort dingen die uh, de gelegenheid scheppen tot een goede uh, gesprekken. en waarbij mensen dan soms ook hun kwetsbaarheid durven te laten zien. Ja, en dan kan er langzaam dat vertrouwen groeien waarvan jij zei dat het belangrijk is. Ja, dan kan dat vertrouwen groeien en dan kan dat contact minstens zo belangrijk zijn als een hulpverleningscontact. Ja. En stel nou voor van iemand probeert dat en die persoon bij wie ze dat proberen, die houdt het helemaal af. Die wil er eigenlijk niks van weten. Wat, wat, wat moeten ze dan doen? Want, nou ja, je kunt het natuurlijk loslaten, maar als ze denken van het moet doorgaan, hoe, hoe pak je dat dan aan? Nou, wat ik vaak wel zeg is, je kunt communiceren over de communicatie. Mm -hmm. He, dus dat je bespreekbaar maakt met die persoon van, joh... ik. Ja, ik zou het fijn vinden om uh, op een dieper niveau met jou in gesprek te komen... ...maar ik heb het idee dat je me ontwijkt of dat je, ja, dat je me niet toelaat. Mm -hmm. Dan weet je ook zeker hoe die persoon erin zit... ...en dan kan die persoon misschien ook zijn grenzen aangeven... ...van, joh, ik ben er niet aan toe om over dat soort dingen te praten. Ja. Um, ja, het kan ook zijn um, ja, dat die persoon zo schuw is en bang om gekwetst te worden... ...dat het meer tijd nodig heeft. Ja. Het is ook een kwestie van geduld. Heel veel geduld. Ja, oké. Okay. Nou, daar gaan we zo eigenlijk nog heel eventjes over verder. En uh, we gaan nog eventjes naar de muziek. Uh, Casting Crowns met That uh, Anybody Hear Her. She is running. 100 miles an hour. In the wrong direction. She is trying. But the canyon's ever widening. In the depths of her cold heart So she sets out on another misadventure just to find She's another two years older and She's three more steps behind Does anybody hear her? Can anybody see? Or does anybody She's going down today under the shadow of our steeple. With all the lost and lonely people searching for the hope that's tucked away in you and me. Does anybody hear? Her? Can anybody see? Je vertelde net het een en ander over het omgaan met mensen die problemen hebben. Nou, dat doe jij dus eigenlijk dagelijks. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat heel wat van je vraagt. Van hoe, ja, hoe, hoe pak je dat op? Hoe, hoe beleef je dat zo van dag tot dag? Ja, ik zal je zeggen dat is eigenlijk de reden geweest dat ik er heel lang denk ik ook voor weg ben gelopen. Omdat ik dacht van nou al die problemen van al die mensen dat kan ik helemaal niet aan. Dat mm -hmm. kan ik helemaal niet dragen. Nee, en um, Want had je dan langer al het idee van dat je uh, met, uh, met mensen met problemen moest gaan werken? Ja, ik, dat heeft wel onder de oppervlakte gezeten in mijn leven. Mm -hmm. Maar um, ja, elke keer als dat een beetje voorbij kwam, dan dacht ik van nee, dat is niks voor mij. Ik kan al die ellende niet aan. Ja. En um, ja, nu doe ik het dus toch. Ja. Want hoe lang werk je al bij de hoop? Het is nu bijna vijf jaar. Bijna vijf jaar. Ja, oké. Okay. En hoe ben je dan uiteindelijk daar toch in terecht gekomen? Ja, dat is eigenlijk via via geweest. Ik, ik heb allerlei verschillende banen gehad. Ik ben begonnen als bloemiste. Dat is even heel wat anders. Dat is heel wat anders. Ja. Ik heb in het verzekeringswezen gezeten. Ik ben telefoniste, receptioniste, receptioniste managementassistent geweest. En elke keer als ik mezelf daarin kwam had, dacht ik van... Nee, dit is het toch niet. Dit is niet wat echt bij mij past. Mm -hmm. Toen ben ik gaan uh, studeren, heb ik een uh, opleiding gedaan om godsdienstonderwijs in het middelbaar uh, onderwijs te kunnen geven. Ja, ja. En dat was best een uh, pittige opleiding. En ik kwam na een jaar al uh, voor de klas te staan. Dat vond ik ook heel erg leuk, maar vond ik ook heel erg pittig. Mm -hmm. en toen ik mijn opleiding had afgerond en het eerste jaar voor de klas stond zonder dat ik daarnaast mijn opleiding deed, dacht ik nee... Dit is het toch niet. Dit moet ik echt zeker niet gaan doen ja. tot mijn 65ste. En dat was best heel erg lastig voor me. Want ik had veel geïnvesteerd in die opleiding. Ja. En ik had echt gedacht van nou dit is wat God voor mij wil. En ja het bleek gewoon dat het niet bij me paste. En toen heb ik zelf hulp gezocht. Dus ik weet ook wat het is om aan de andere kant van de tafel ja, ja, te zitten. Ja. En uh, ja tijdens uh, die periode... Ja, kwam eigenlijk uh, voor mij uh, steeds verder naar voren. Ja, je moet individueel met mensen gaan werken. Mm -hmm. En uh, toen werd ik op een gegeven moment ook gevraagd... om hierbij de hoop te gaan solliciteren. Je bent gevraagd? Zoals. Ik ben gevraagd, okay, ja. en toen ben je er ook echt zo ingerold? Ja, toen ben ik er zo ingerold. En uh, ja, zonder heel veel uh, opleiding in de juiste richting... Uh, ben ik toen met dit werk begonnen. Ja. En uh, uiteindelijk ook uh, wel de juiste studie erbij... Uh, gedaan. Mm -hmm. nou, nou zei je net al... Van, uh, dat je bij, bij je opleiding... dat je echt het idee had van... Uh, dit, uh, dit wil God. Uh, leef je heel intensief met God? Ja, ik was... Um, een jaar of vijftien... toen ik... Um, heel persoonlijk... ervoer... als ik nu zou sterven... dacht ik op dat moment... En ik kom voor God te staan. Ik was christelijk opgevoed. Dus ik wist dat er een oordeel zou zijn. Toch mm -hmm. ja, daar sta ik met lege handen. Want ik had zoiets van... Ja, ik geloof wel dat er een God is. Maar ja, wat heb ik hem te bieden? Ja. En uh, nou, precies die week was er een uh, evangelisatiecampagne in ons dorp. Ben ik naartoe gegaan. En uh, daar werd de mogelijkheid uh, geboden om je hart aan God te geven. Nou, dat was een beetje een nieuwe taal voor mij. Mm -hmm. Maar... Uh, ik dacht, ik doe dat gewoon. Ik heb mijn Bijbel uit het stof gehaald en ben hem gaan lezen, lezen, lezen. En uh, ja, ik ben echt gegrepen door uh, de woorden van Jezus. Ja. En um, dat Hij het licht van onze levens wil zijn, het licht der wereld. En ja, dat Hij in staat is om uh, ons uh, de vreugde te geven die we nodig hebben om in het leven staande te blijven. Ja. En dan toch, van als ik jou zo hoor, ben je eigenlijk heel erg lang uit de weg gegaan om mensen te helpen. Heb je dan echt het idee van dat je daarin God uit de weg ging? Of nou ja, dat jij dat nodig had om eerst andere dingen te doen? Hoe, hoe, hoe zie je dat dan? Ja, ik heb daar niet zo'n heel duidelijk beeld bij. Ik weet wel dat ik uh, altijd. ...het gevoel heb gehad... ...God roept mij om zijn woord met mensen te delen... Mm -hmm. ...om het geloof te delen... ...en dat heb ik ook vanaf het moment dat ik tot geloof ben gekomen... ...heb ik dat gedaan... ...ik heb allerlei soorten van evangelisatiewerk gedaan... ...ik heb een discipelschaptrainingsschool gedaan... ...naar nou, uiteindelijk heb ik die studie gedaan... ...om Godsdienstonderwijs te kunnen geven... ...aan middelbare ja. scholieren... ...maar nooit had ik het idee... ...ik doe nu wat ik echt zou moeten doen... Ja. ...tot ik hier kwam werken... En nee, ik geloof niet dat ik God daarin ontlopen heb. Ik geloof veel eerder dat God het nodig heeft gehad om mij te vormen. En om mij ook die liefde in mijn hart te geven om hier klaar voor te kunnen zijn. Ja. En nu zit je dus helemaal op de plek waar uh, God wil dat je bent. Ja, dat is wel mijn overtuiging. Oké. Okay. Ja. Nou, hartstikke bedankt dat je je verhaal uh, hier uh, wilde doen. Uh, we zijn alweer aan het einde gekomen van deze uitzending. Wilt u meer weten over... Uh, Bijvoorbeeld de begeleid zelfstandig wonen. Kijkt u dan eens op de site van De Hoop. Dat is www.dehoop.org. U kunt ook contact met ons opnemen. Bellen kan op 078661. Ik herhaal 078661. U kunt natuurlijk ook mailen. Info Dank u wel voor het luisteren. En graag tot een volgende keer.